Tien uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In de Turkse stad Istanbul is het onrustig. Vannacht ging een bom af bij een politiebureau. Er is veel schade en zeker tien mensen raakten gewond. Twee daders zouden zijn gedood. Terwijl de politie bezig was met het onderzoek zou er zijn geschoten. Vanmorgen vroeg werd het Amerikaanse consulaat in Istanbul onder vuur genomen. Voor zover bekend vielen daarbij geen gewonden. Een van de daders is gearresteerd. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist...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 In de Amerikaanse stad Ferguson is de herdenking van de zwarte tiener Michael Brown uitgelopen op een schietpartij. De politie zegt dat er op agenten werd geschoten, door wie is onbekend. De politie schoot terug, er is zeker één gewonde. Michael Brown werd een jaar geleden doodgeschoten door een blanke agent. Na die gebeurtenis leidde de discussie op over racisme bij de Amerikaanse politie. Politiebond ACP vindt het een goede zaak als burgemeesters overleggen... of er minder agenten bij voetbalwedstrijden kunnen worden ingezet. Gisteren verliep de zogeheten risicowedstrijd AZ-Ajax zonder problemen... hoewel er geen agenten waren. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich er zorgen over... dat in Nederland bevallingen steeds vaker worden opgewekt. De gynaecoloog die voor die WHO werkt zegt dat in het AD. In Nederland wordt inmiddels 20 van de bevallingen ingeleid terwijl dat maar in 5% van de gevallen medisch noodzakelijk is. Het weer in het oosten bewolkt en wat regen, in het westen droog en wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droog en periode met zon, dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Politionbakker van de ANWB. Er staat nog een file op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij knooppunt Dorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zandvoort op zaterdag. Maak ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Dan ren naar het strand en zet hem op 107. Je kunt je maar nog de smeren. En liever het en kom er zomer! Zie! FM 107 24 uur per dag hete zomer iets.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 van dit moment, dat was uh, Lizen B. Save me een lekkere strandplaat, toch? ja, ze dus lekker geniet van het mooie weer op het strand. Een hele goede middag en welkom bij CFM Saltfoort. Tot aan vijf uur vanmiddag, Albert en ik met nu Womek en Womek Hier is T-Rubs.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 Oh. Dit, wa dit was uh, Pits Report. <laughs> <laughs> ja, lekker, hè? Oh, oh lekker bezig. En hier is Duff in Kodo. De haal des Hasses. Hassliff. <laughs> Ik, Ik ben zo hassliff. Ik ben hässlich, Ich Ik ben der Hass. Hassen. Ganz ja, hässlich, hassen. Ik kan's niet lassen. Ik ben der Hass.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 Wat vanavond om 8 uur zal beginnen, maar vanavond, vanaf 7 uur eh, hebben ze daar muziek, live muziek voor u. En natuurlijk, morgenochtend uh, van 10 tot 12 staat uh, ons programma ZFM Jazz... ook in het teken van uh, Jazz Behind the Beach. En zo maak je toch drie dagen vol. Hè? Vrijdag was het Jazz Behind the Bar. Mm -hmm. uh, zaterdag dus vandaag Jazz uh, Behind the Beach. En morgen J Jazz Behind the Mix, om het zo maar eens jazz te zeggen. Jazz Behind the Beach, uh, hebben we die mix, ook. Mix, mix, mix, behind the paneel. mix ja, leuk. zit op Engels. En dat is met uh, Charles Duijf en, uh, en anderen. we er, er een speciale uitzending van uh, dus, uh, Jazz, liefhebbers. Morgenochtend, als u een eitje zit te tikken, heerlijk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 Ik ga gewoon eens even een kijkje nemen. Keesomstraat nummer 5 hier in Zalvoort. Het dierenthuis van de hele regio Kennemland zit hier in Zalvoort. Mocht je toch dat nog niet weten. En hier is de plaat uit de jaren 90 van en abdul Dream nog een keer. Hier is Straight Up. Hè. Baby,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 Zit jij mijn redactie een beetje... Een beetje... Nou, gooi me maar meteen nou, in dan. Ja, want uh, luisteraars, in, in u houdt van mooie tolships... Uh, wie de imposante schepen alvast wil zien... voordat ze op 19 augustus Amsterdam aandoen... voor het spectaculaire sale-evenement... kan op 15 tot en met 18 augustus in de haven van IJmuiden terecht. Daar meren, daar meren verschillende tolships namelijk aan. En dit wordt gevierd door met pre-sale IJmond... gekoppeld aan het havenfestival in IJmuiden...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 Ik zou je willen kooien en dan geluiden kondooien, maar ik weet niet. Hij weet niet hoe, hij weet Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Nog de stele en dan was je nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, oh, oh.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 Dat was de single van Dayton, Jorden, de Sound of Music. Ja, afgelopen week is een trouwe luisteraar van dit programma overleden, Albert-Jan. Ja, en hij was ook regelmatig te gast bij ons in het programma... samen met Michael Knubben. En dan hebben we het ook over Johannes van Sta, de basgitarist. Uh, ja, helaas heeft hij de strijd moeten opgeven afgelopen donderdag. Dus vandaar dat wij een memoriam gedicht.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 I'm informatie. GFM. in vanavond in Jasmine uit de beach, uh, Albertan. Raadhuisplein, vanaf uh, 7 uur. Rata'splein Groot podium staat daar, dus uh, dat gaat heel gezellig worden. Jordi winter fire uh, en Us Groove. Alweer inderdaad, de ene laatste plaats. <laughs> maar niet, niet goed Morgen zijn we er weer, tussen 2 en 5. Zo is dat. Met zandvoort op zondag. Maar laat uw radio gewoon aanstaan, want. Zo betekent ik Frit. Fred, hey, Fred. Hey hey, hey hey Frits. Fred is daar. Heb je een beetje lekkere muziek? Heerlijk muziek. Leuke muziek. Van alles wat. Dat hoor je bij Fred. Goed. Vijf uh, nou, tot zeven, Fred met uh, Entertainment for You. Ja. ja. En wij hebben werk werkoverleg. Dus zo is het. Want dat ro rode waar jij deze over, programma over had, daar zijn we nog niet... kreeft. Kreeft. kreeft Nee, gooit hem eruit, gooit hem eruit. Maak van Ja, je hart, Fred, wil niet een uh, beetje lijken op het uh, koffiezetapparaat uit de keuken? Kijk uit wat je zegt. Kijk uit wat je zegt. Ja, alles kan hè, tegen je gebruikt Daar, li daar lijkt hij wel op hoor.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 I ain't. Always look on the bright side of life Come on. Always look on the bright side of life Things haven't been the same Since you came into my life You found a way